De Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Voor het Tribunaal in Den Haag... begint straks het proces tegen Radovan Karacic... de oud-leider van de Bosnische Serviërs. Vanaf 9 uur zal hoofdaanklager Brammerts de aanklacht voorlezen. Karacic is aangeklaagd voor onder meer volkerenmoord... oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid... Vorige week schreef Karadzic dat hij niet naar de rechtszaal zou komen, omdat hij vindt dat hij te weinig tijd heeft gekregen om zijn verdediging voor te bereiden. Maar een woordvoerder van het tribunaal heeft gezegd dat het proces gewoon begint. Tientallen overlevenden van de Bosnische oorlog zijn naar Den Haag gekomen om bij het begin van het proces te zijn. Om de zaak vlotter te laten verlopen is de aanklacht ingekort. Zo is het aantal dorpen waar misdaden zouden zijn gepleegd teruggebracht van 41 naar 19 in Tunesië is de zittende president Ben Ali herkozen. Volgens de eerste uitslagen haalde hij in de meeste regio's meer dan 80% van de stemmen, met uitschieters tot 99%. Het is geen verrassing dat Ben Ali opnieuw wint, omdat hij tijdens de vorige vier verkiezingen ook een ruime meerderheid achter zich kreeg. Tegenstanders van de president durven geen kritiek te geven, omdat hij heeft gedreigd iedereen te vervolgen die de eerlijkheid bij de verkiezingen in twijfel trekt. Op de eerste dag van de race voor zonneauto's in Australië... de World Solar Challenge is het team van de TU Delft als derde geëindigd. Het Delftse team won de race al vier keer en wordt nu weer getipt als winnaar. De Solar Challenge gaat over 3000 kilometer tussen Darwin en Adelaide. De zonneauto van de Universiteit Twente finishte op de eerste dag als vierde. Het weer, het waait flink, bij zeekrachtig krachtig of hard. Verder vallen vooral in het noorden buien, het is een graad of 10. Overdag wordt het 14 graden en blijft het flink waaien... Ook dan vallen vooral in het noorden buien. In het zuiden is er wat meer zon en in de loop van de dag wordt het wat droger. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht.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 Naast me liggen, richt je op. Raak je even aan. Bijna alles is te veel nu. Is te veel nu. Vrijzers draaien, pak je schoenen, zet ze uit de pas. Ik zal de doos bewaren tot die volheer.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 Everything about you tells me I'm...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 What's the Man, Them I got a good Dag. Het is een dag dat alles mag. Ik doe vandaag alleen maar dingen die ik in mijn droom zag. Wat een heerlijk gevoel! De hele wereld leidt zo koel. Cool. Ik wil je eindeloos binnen. als je begrijpt wat Van ZFR via de kabel op.